4 uur. met het NOS-journaal. De Verenigde Naties leveren voorlopig geen hulpgoederen meer aan de Nigeriaanse provincie Borno. nadat een konvooi gisteren werd aangevallen door de terreurbeweging Boko Haram. Daarbij raakten twee militairen en een VN-medewerker gewond. In het gebied waar de hulpgoederen naartoe gingen hebben zo'n 500.000 mensen dringend hulp nodig. Volgens humanitaire organisaties komen er dagelijks kinderen om van de honger. Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat de voedselvoorraden bijna op zijn. In Nederland zijn vorig jaar 120 mensen door een misdrijf om het leven gekomen. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste aantal sinds de telling in 1996 begon. Ten opzichte van 2014 nam vorig jaar vooral het aantal mannen dat omkwam flink af. Van 113 naar 77. Het aantal vermoorde vrouwen lag met 43 slachtoffers iets hoger. Net als in voorgaande jaren werd ruim de helft van de vrouwen gedood door haar partner of haar ex. Bij gedode mannen was een kennis of een vriend vaak de dader. De Turks-Islamitische Culturele Federatie en 22 Turkse Nederlanders hebben aangifte gedaan tegen Ebu Umar. Ze hebben uitspraken die de columnisten de afgelopen tijd deed ervaren als uitermate beledigend. Umar heeft Turkse Nederlanders volgens hen regelmatig vergeleken met NSB'ers en ze onder meer geitenneukers genoemd. Ze vinden dat de metro-kolumniste de Turkse gemeenschap heeft gekleineerd en vernederd. De advocaat van de groep heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om Umar te vervolgen voor groepsbelediging. Ondanks internationale protest heeft Indonesië vier ter dood veroordeelde gevangenen geëxecuteerd. De gevangenen waren veroordeeld voor drugsdelicten. Indonesië wilde oorspronkelijk een groep van veertien mensen executeren. Of en wanneer de andere tien worden gedood is nog onduidelijk. Onder meer de Verenigde Naties en de Europese Unie riepen Indonesië eerder op om af te zien van de executies. Het weer vannacht is het wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Temperatuur daalt tot rond de 15 graden. Morgen waait het flink en blijft het wisselvallig met buien en maar af en toe zon. In de middag wordt het een graad of 21. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 I it sounds like My lucky strike My lucky strike My body Kick me up all night One in a million My lucky strike